Een zonnige zaterdagmiddag en daar houden we van, hè. Ja, zeker. Je Casey en de Sunshine Band en that's the way I like it. Nou, laat het voorlopig nog maar even na zomer, zullen we maar zeggen. Goedemiddag, het is even na twee uur. Zandvoort op zaterdag is er weer tussen twee en vijf. Goedemiddag collega Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uh, uur lang live Zandvoort op zaterdag. Uh, vanuit een uh, ja, zonovergoten studio kan ik bijna wel zeggen, maar buiten schijnt ook heerlijk het zonnetje. Ja, we hebben dit weekend een echt een cultureel weekend in Zandvoort met een drietal grote evenementen. Waaronder natuurlijk Villa Kakelbond. De Korendag is in volle gang uh, bezig. En we hebben natuurlijk ook nog Kunstkracht 12. Maar daarover later in het programma meer. Uiteraard, de vaste onderwerpen, onder, onderdelen ontbreken ook niet. Rond de klok van half vier weer een uitgebreide evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons mooie Zandvoort. Half drie. Ja, hij is, in, hij is met de winterslaap onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Dus we zullen het zelf moeten doen, maar ik denk dat hij bij, bij, op stand gaat kijken in ieder geval. Het weer raar. gaat door. He? Het weer gaat door. Dat allemaal om half drie. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week en die luistert naar de naam Floy. En het gedicht van de week, hoe kan het ook anders, staat in het teken van de herfst. Om kwart over twee schakelen we voor de eerst over naar de Korendag... want daar is onze speciale verslaggever Lena van der Haak aanwezig en die gaat ons helemaal bijpraten over de voortgang van de Korendag in Zandvoort. Rond de klok van kwart voor drie gaan we schakelen met Roy van Buringen... want er is vanavond ook weer een country en blues concert... met onze enige echte bluesband uit Zandvoort, Logans Blues Band. Dat allemaal om kwart voor drie, hij gaat u daar alles over vertellen. In het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog de uitslag van de Formule 1-kwalificatie... die vanmorgen in alle vroegte is verreden op Suzuka... SV Zandvoort voetbalt vandaag uit tegen SCW. Uh, en ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw eigen lokale zender, ZFM Zandvoort. En heel veel lekkere muziek natuurlijk vanmiddag tussen 2 en 5... bij ZFM Zandvoort, waaronder deze van Billy Joel. Deze zonnige zaterdagmiddag hoor je twee hits, non-stop. Als eerste hoorde je Billy Joel en de Uptown Girl... gevolgd door deze van de Handsome Poets. Dat was Sky on Fire. Ja, we schakelen live over naar de protestantse kerk hier in Sloanvoort... want vanmorgen is Korendag 2014 gestart. Goedemiddag, Lena. Ja, goedemiddag. Miao, miau, miauw. Miauw, miau. Ben jij een ja, poesje vandaag? vandaag? Een poesje. Oh. Ik ben vandaag de huispoes... En uh, ja, je kunt mij uh, bewonderen in de protestantse kerk en dan ook de, daarbuiten natuurlijk. En dan zal ik iedereen uh, gezellig aanhalen en uh, ja, vragen om mij te aaien. Het is ook dierendag, dus de, de link was snel gelegd. Uh, ja, toch? Ja, Lena, vertel, hoe ging het uh, vanmorgen allemaal? Nou, het ging een, een, een beetje rommelig. Maar ja, dat toch wel, het was toch wel vrij druk. En uh, ja, het is toch altijd weer die spanning die iedereen heeft. En dan ineens is het al plotseling half elf. Dus ja, dat, uh, dat, was, uh, dat was even heel snel. Maar uh, uiteindelijk, uh, natuurlijk, is alles opgekomen. En het eerste koor, Pop for Shore, dat uh, begon gewoon zoals, uh, zoals gepland rond kwart voor elf uit Katwijk. En uh, ja, eigenlijk, uh, we lopen precies op schema en dat betekent dat er al een uh, flink aantal koren geweest is. En het eerste Zandvoorskoor is, um, heeft inmiddels uh, ook al um, uh, gezongen en dat was uh, Music All In. Zij uh, zongen net om kwart voor twee tot kwart over twee. En nu zingt uh, uit Almere de groep The Starlights. Hoe is het met de publieke belangstelling, Lena? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat heel erg goed is. Aan de ene kant denk je, het is mooi weer. Mensen gaan juist naar het strand of elders. Maar um, ook met dit mooie weer. Mensen komen sowieso naar het dorp. En zien dan uh, ja, de grote affiches en de vlaggen met dag En de, natuurlijk iedereen die uh, opgedirkt is als een dier uit een dierentuin... of uit, uh, ja, uit andere, uh, andere geleden. Dus mensen willen al snel uh, een kijkje komen nemen. Uh, 21... Ik moet eerlijk zeggen, ja. dat alle koren die nemen natuurlijk ook allemaal aanhang mee. Hè? Dus dan is het ook al snel uh, dat het erg druk is. Dan is het één grote muzikale familie, zou ik wel even ja, willen zeggen. Ja, bijna wel, ja. Uh, ik heb begrepen dat er 21 koren deelnemen. Uh, ja, dat klopt. Uh, en dat zijn koren uit uh, heel Nederland. Uh, zo zijn uh, bijvoorbeeld koren uit Katwijk, Volendam, Saandam, Haarlem... maar ook Erp, Warme Sint Oedenrode. Uh, Aalsmeer. Um, ja, de, uh, Koude Kerk aan de Rijn. Dus Woerden. Dus ja, het is echt uh, heel gemêleerd. En het is van popkoor tot een uh, Slavisch koor, tot een uh, vocaal ensemble. Het is uh, van alles wat. Dus eigenlijk uh, proberen we net als de uh, voorgaande jaren zoveel mogelijk diversiteit uh, in, de, in de koren hier naartoe te brengen. En ik heb begrepen dat jullie uh, uh, zingen voor een, het, het goede doel... en dat er een veiling aangekoppeld is. Kan je daar nog iets over mededelen? Ja. Het goede doel is uh, natuurlijk het dierentehuis Kennermeland. Vanwege, uh, vanwege dat het hier gevestigd is in Zandvoort. Maar ook omdat het de oktober Dierendag is. Um, de veilingmeester uh, Pieter Jouwstra zal een aantal items veilen. Uh, en de opbrengst gaat geheel goede aan, komt geheel ten te goede aan het dierentehuis Kennemaland. En dat zal uh, s'avonds zijn, zo vlak voor ons optreden. Geweld, geweldig initiatief. Uh, de link Dierendag, dierenthuis Kennemerland, Hartstikke super. Uh, even, uh, het repertoire van de diverse uh, uh, koren, is dat ook afgestemd op Dierendag of gaat dat verder? Ja, nee, het, natuurlijk is het een soort van afgestemd op Dierendag. En dat betekent eigenlijk dat elk koor wat hier zingt, moet minimaal één nummer uh, zingen of ten gehoor brengen uh, wat te maken heeft met dieren. Uh, want zo proberen we dus elk jaar wel dat Korendag uh, ja, een bepaald thema heeft. En uh, ja, bijvoorbeeld Pop for Shore uit Katwijk. Nou ja, ze komen uit Katwijk, dus misschien hadden zij al niet eens meer een, een liedje. Om te <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja toch? Ja. Maar uh, ja, die hadden bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ja, een, een, ja, nee, die hadden eigenlijk toevallig even niet een nummer. <laughs> um, kan je maar in principe hoort iedereen een, uh, een nummer te zingen wat uh, te maken heeft met, uh, dieren. met Over dieren. dieren. Bijvoorbeeld de musical in wat net geweest is, heeft Birds gezongen. En uh, de Starlight, ja, die denkt ook birds, want birds is natuurlijk uh, een heel erg populair nummer... nadat Anouk het uh, gezongen heeft op het uh, Eurovisie Songfestival. Dus heel veel koren die uh, hebben dat uh, nummer op hun repertoire staan. Maar bijvoorbeeld Popcorn Cheese uit Algmaar, die heeft Eye of the Tiger. Uh, uh, dus dat is ook, dat, ja, op zich uh, een hartstikke leuk nummer. Natuurlijk uh, Zankkoor Kordaat uit Woerden heeft het nummer Eagle wat zij uh, ten gehore gaan brengen. En uh, Popcorn Fun For You, die doet Circle Of Life... onder andere vanuit uh, The Lion King en The Roar. Ja, dat kennen we natuurlijk ook allemaal wel, dat nummer van uh, Katy Perry. Hartstikke leuke link. Kun je al verklappen wat jullie gaan zingen? Uh, nou, ja, dat kan ik <laughs> natuurlijk wel verklappen. Maar ik vind eigenlijk dat jullie gewoon moeten kijken. Want wij, spelen, of wij, spelen, wij zingen rond kwart over negen... Uh, ik kan je in ieder geval wel verklappen dat we beginnen met het nummer waar we vorig jaar mee geëindigd zijn. Dat is Country Roads, zoals u misschien nog wel weet. En voor de rest hebben wij een, uh, een aantal nieuwe nummers uh, ja, ingestudeerd. En één daarvan is, uh, ook, uh, is Fox on the Run. Nou, dat vind ik een goed nummer. Dat vind ik een heel goed ja, nummer, vind ik ja, dat. dat wordt echt heel erg leuk. Uh, dus ik zou zeggen, kom gewoon langs. Iedereen die hier in Zandvoort en omgeving uh, is... ik zou zeggen, kom gewoon even langs. Het is gratis. Het is mooi weer. Uh, de kerk zit gezellig vol. En alles wat je hier kunt kopen, qua eten, qua drinken... Uh, qua al andere spulletjes, uh, komt allemaal ten goede aan het uh, feilingshuis Kennemerland. Of het dierentuin Kennemerland. En het is sowieso leuk om te zien uh, hoe de organisatie het, heel het, uh, ja, heel het uh, pleintje. Maar in heel de. Ja, dat, uh, heeft uh, ondergedompeld tot een uh, heuse dierentuin. Met twee hele grote olifanten uh, in de voortuin, zeg maar. Bij binnenkomst uh, van de kerk. En verder achter de kerk uh, staan allemaal grote kooien met uh, dieren erin. Uh, zodat iedereen die kan bekijken en alle. alle uh, alle uh, medewerkers, eigenlijk, zeg maar, alle zingers, zangers... die zijn allemaal verkleed als dieren. Dus ik zou zeggen, kom gewoon even langs... want het is ontzettend leuk om te horen... maar ook om te zien. Geweldige oproep, Lennon. We komen graag later in het programma... zo rond kwart over drie graag nog even bij je terug... voor een sfeerverslag. Bedankt voor de update uh, zover. Prima. Groetjes, H tot dan. Hey nog even één vraag. The Lion Sleeps Tonight doet ook voor ja. voor die plaat, of niet? De Lions tonight, die komt vast voor hoor binnen bij enkele koren in het repertoire. Ja, dat denk ik ook. Nou, wij gaan hem nu draaien. Tot straks hè. Veel plezier. Ja. Yeah, okay. <laughs> Gezellig in de protestantse kerk hier in dus al voort. Wordt het juist van Lena van Haak. De hele dag Korendag 2014 vanmorgen om half elf begonnen. En de door tot een uurtje of elf vanavond. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. You're de ride trouwens. En vanaf die plaat gaan we meteen door naar het weer voor de komende dagen. Met Albert-Jan Vos. Gaan we. Uh, net als gisteren is het ook vandaag prachtig weer met een volop zon. In de loop van de middag echter neemt vanuit het westen de bewolking toe... op de nadering van een koufront, verbonden aan depressie, aan depressie Irina. Maar pas vanavond gaat het regenen. De zuid-tot-zuidoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt toch nog naar maximaal 20 en 21 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er enige regen. Komende nacht is het weer droog met opklaringen. De wind gaat uit het noorden waaien en is matig van kracht en, kracht en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het weer droog met geregeld zon. De matige noordenwind neemt langzaam in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een hele normale waarde van 16 à 17 graden. In de avond en nacht naar maandag is het rustig en droog herfstsweer... met flinke opklaringen. Er is kans op nevel en mist. En de temperatuur daalt naar een frisse 8 graden. Maandag schijnt geregeld de zon, maar in de middag neemt de bewolking weer toe op de nadering van alweer een volgende storing. Maar het blijft tot in de avond droog. De wind waait uit het zuiden en is matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Na maandag draait het vooral later op dinsdag en zeker in de nacht naar woensdag om regen. Maar daarna valt het met de nattigheid weer mee. De wind waait uit het zuiden en is aanvankelijk uh, duidelijk aanwezig. En de temperatuur ligt rond de 18 graden. En dat is toch weer 2 graden boven de norm. Die geldt voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk op www.meteopagina.nl Well, vandaag kunnen we genieten van een heerlijke zonnige dag hier in Zalvoorts. En vergeet natuurlijk niet te gaan naar Korendag 2014 in de protestantse Kerk. En dit weekend nog heel veel meer andere activiteiten. Dat hoor je in volgende uur van dit programma. Maar gewoon zeker de moeite van het bezoeken waard. Hier is Windjammer. Terug naar 1984 met Windjammer, Jorden, tossing en turning. Het is vijf over half drie geworden. Heb je hem al bekeken? De nieuwe website van CFM is beschikbaar. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl En met de CFM-website word je op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes van CFM. En natuurlijk het laatste Zandvoortse nieuws www.zfmsonfoort.nl Kan je ook live meeluisteren trouwens naar onze programma's. Hier is Circus Custus en Verliefd. Ik sta niet aan te gaan, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb het normaal, wel mijn woordje klaar. Het is net of na nou. alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het boven. Of ik alleen maar ouder mag, je centje wijzer over Ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver,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 van Circus Custus, dat was verliefd tot over mijn oren. Is het nu tijd geworden voor, uh, voor een weerwaarschuwing? Ja, ja. Kunstkracht 12. Ja, ja nou en of. Je zal het meemaken. Kunstkracht 12. Vandaag en morgen luisteraars uh, vindt vanaf 12 uur tot 5 uur de jaarlijkse open atelierroute plaats. De beeldende kunstenaars uh, Zandvoort toont, het, toont met haar kunstroute diverse kunstuitingen van haar leden op verschillende locaties in Zandvoort. Kunstkracht 12 is de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 Vanaf jongstleden vrijdag tot en met zondag uh, uh, uh, in begin november. Dus echt een cultureel weekend in Zandvoort. Dus naast de Korendag hebben we Kunstkracht 12 en Villa Kakelbond. En vanavond hebben we ook het America Roots Country and Blues Concert. En daarvoor gaan we zo meteen met Roy van Buringen contact opnemen. Heb je zo weer gezien al die witte nummerplaten in Zandvoort? Het barst ervan hè? Het zien door de straten. en Hadden we hadden vorige week een Duits weekend in Zalvoort. Nou, dit weekend ook best wel een beetje een Duits weekend. Want er zijn heel veel Oosterburen vandaag en morgen op bezoek hier in Zalvoort. Voor hun draaien we de eerste plaats in de twee van, die we top draaiden. Als eerste hoor je Helene Visser dus. Speciaal voor hun en atemloos door Die Nacht. Gevolgd door Crowded House, dat was Where I we You... Dit weekend heel veel evenementen in Salford en ook het uh, American Roots Country and Blues Concert vindt vanavond plaats. En daarvoor aan de telefoon hebben we Roy van Bueningen. Goedemiddag Roy. Ja, goedendag. Ja, goedendag. Goeden Roy, wie is. het? <laughs> verder ga ik het niet proberen. Nee, hè? <laughs> nee, geen goed idee. Hm? Wat gaat ja, er vanavond Amerika gebeuren? Het ja. Ja, American Roots Concert. Het American Roots Concert, al de derde keer... Dus uh, daar zijn we best wel trots op. Ingebouwde gebouwde krocht. Uh, ja, het is een, uh, een, een concert met allerlei muziekstijlen door, uh, door elkaar. En uh, voor, voor de luisteraars, je kan bijvoorbeeld het liedje van uh, Welen en Yves de Lange daar een beetje mee vergelijken. Of de muziekstijl van uh, Johan Derksen. Dus dat, uh, dat is een beetje die, uh, ja, die Americana Roots Country en Blues noemen we dat altijd. Uh, die muziekstijl is dat een beetje voor de, dan weten de luisteraars een beetje dat. Er komen diverse artiesten vanavond optreden, vanaf uh, rond half acht, acht, uur gaan we van start. En uh, dat zijn uh, nu uh, Nico Knubber, uh, die gaat uh, Folk en uh, Americana spelen. Uh, we hebben de Pickers uh, uh, van Bluegrass gaan zij spelen. En we hebben natuurlijk de Zandvoortse band, Logos Blues Band. Het is nou voor de derde keer in successie dat, dit ge, dat het uh, georganiseerd wordt. Kun je nog even kort voor de luisteraars uitleggen hoe, hoe het eigenlijk tot stand is gekomen op een gegeven moment? Nou, ik heb een heel tijd geleden in Noto Hoogland gewerkt. Een van de sponsors van CfM. Uh, en uh, toen leerde ik daar een uh, nachtportier kennen. En die uh, speelde die muziek. En uh, toen was ik al een tijdje daar weg. En toen, op een gegeven moment liep ik in het dorp. En hij zei, eigenlijk zo'n concert organiseren. Alleen ik weet niet hoe ja toen uh, ja. We, nou, weet je, Dan gaan wij gewoon samenwerken. Schot voor open goal. Ja, komt er gewoon een mooi concert uit. Ja. Dus eigenlijk is het zo heel simpelweg uh, zo uh, gekomen. En uh, als je nou terugkijkt op de, de voorgaande twee edities... wat is dan uh, je, je, je indruk ten aanzien van de publieke belangstelling voor het concert? Dat was groot, hè? Uh, ja, die was zeker uh, groot. Uh, nou moet ik nu eerlijk zeggen, ik kan, weet echt niet wat ik vandaag kan verwachten... want er zijn zoveel andere evenementen. Toen we dit evenement uh, planden, hebben wij denk ik ook niet goed naar de evenementencollega gekeken. Maar dat uh, mag de pers niet drukken. Dus ik uh, ga gewoon vanuit dat we weer zo'n denderend succes wordt. En helemaal, uh, met, uh, de, uh, uh, ik kan helaas zijn naam niet zeggen, want dat mag niet. Maar uh, in ieder geval de persoon die vorige keer spontaan kwam spelen op zijn piano... Die komt in ieder geval weer terug, heb ik begrepen. Dus dat oh. uh, komt helemaal goed. Oké, okay, dan vandaar nog even via de radio de extra oproep... voor de country- en blues-liefhebbers in Zandvoort. Ja. Vanavond, hoe laat gaat de deuren open in de krocht? Vanaf, vanaf 7 uur gaan de deuren open. En dan kunnen mensen een kaartje kopen, ook aan de deur. Want de Bruna, die verkoopt helaas zijn kaarten meer. Dus uh, die alleen nog aan de deur vanavond, uh, die zijn 10 euro. En uh, er zijn nog genoeg kaarten, dus iedereen is welkom. Goed, ik zou zeggen, uh, Roy, ik wens je heel veel succes en plezier en veel publiek toe vanavond. tijdens het Country and Blues concert in De Krocht. Komt helemaal goed, dankjewel. Oké, okay, dankjewel, Roy van Buren. Inderdaad, heel veel plezier vanavond. Dus iedereen is uh, welkom in gebouw De Krocht. Vanmiddag geven we ook uh, aandacht voor de voetbalwedstrijden van vandaag. De heren van Salvoort 1, die proberen we in de gaten te houden, maar ook de veteranen 1. En die spelen vandaag thuis tegen Edo. Nou, ze stonden eerst met 0-1 achter. En zojuist hebben ze 1-1 gelijk gespeeld. Doelpunt door Simon Zebrechts tussenstand van die wedstrijd. De veteranen en 1 tegen Edo is 1 tegen 1.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 Dat was de serie van Michael Jackson en Love Never Felt So Good. Tot zover ook uur één van dit programma's. Zo dadelijk na die is weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo.